En een voorspoedige start. Wat om met het NMS-journaal. Staatssecretaris Dijkhoff erkent dat hij zich als VVD-Kamerlid... op een verkeerde manier heeft bemoeid met de afhandeling van de Tevendeal... zei hij in het Kamerdebat over de financiële schikking met crimineel KSH. Dijkhoff adviseerde als Kamerlid het ministerie... over het schrijven van een persbericht over de deal. Dat had hij naar eigen zeggen beter niet kunnen doen. De oppositie verwijt hem en minister van der Steur dat zij als Kamerleden hebben meegeholpen om informatie over de tevendiel achter te houden. Dat ontkent Dijkhoff in het debat. KLM hoeft toch geen miljoenen boete te betalen voor oneerlijke concurrentie. De Europese Commissie had de luchtvaartmaatschappij 127 miljoen euro boete opgelegd. Maar daar heeft een Europese rechter nu een streep doorgehaald. Brussel legde in 2000 aan 10 luchtvaartmaatschappijen boetes op omdat er afspraken zouden zijn gemaakt over brandstof- en veiligheidstoeslagen in het vrachtvervoer. Ook de boetes aan de andere maatschappijen zijn nietig verklaard. KLM is tevreden met de uitspraak, maar wijst erop dat er nog een hoger beroep kan komen. Amsterdam wil dat er binnen drie jaar duizend extra huizen voor daklozen bijkomen. Die zijn nodig omdat de bestaande opvangplekken vol zitten, terwijl er door de crisis steeds meer armen en daklozen zijn. De huisvesting van Amsterdamse daklozen moet vooral door woningcorporaties worden geregeld. Maar de stad kijkt bijvoorbeeld ook naar het verbouwen van leegstaande kantoren tot woonruimte. Een zwaar gehandicapte Duitse man heeft een nacht vastgezeten in een bos. Tijdens een uitje naar het natuurgebied in het midden van Duitsland... kwam de 56-jarige man met zijn rolstoel vast te zitten op een drassige weg. Pas de volgende morgen werd hij ontdekt door een boswachter... en met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht. Het weer nog, vanavond wordt het overal droog, maar het blijft wel bewolkt en vrij grijs. Morgen is het erg zacht. In Zuid-Limburg kan het 16 graden worden. Het blijft ook dan vrijwel overal droog, met af en toe zon. Vrijdag loopt de temperatuur weer iets terug. Dit is de Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is John van de ANWB. Er staan nog files op de A1 richting Amsterdam bij Knopen Diemen, 8 kilometer. A2 Amsterdam richting Den Bosch bij Nieuwegein-Zuid. 7 kilometer na een ongeluk. Alle rijstroken zijn wel weer vrij. Geldt ook voor de A9. Amstelveen richting Alkmaar. Na een ongeluk bij Knoop het Velsen nog 7 kilometer. Op de ring van Amsterdam de A10. Dus Amstel Business Park en Knoop het Nieuwe Meer. 5 kilometer. A20 Hoek van Holland richting Gouda. Bij Moordrecht 5 kilometer. Op de A27 vanuit Almere naar Breda.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 Awakened Seth en Stijn. Samen meteen gaan we het hebben over de nieuwe Star Wars film. Eerst Armin van Buren met Kimo Frankel en Strong Ones. Is Natasha Benningfield Bruce hier bij CFM. En je hoort ook Armee van Buurers samen met Kimo Frankel en de Strong Ones. Now. <laughs> Lekker hoor. Ja, ik was bezig met een tekst. Onder de, want je kent het wel. Ja, deze muziek. En nou, dan komt ik, die schuine tekst gaat dat langs. Ik moet eerlijk zeggen. Ja, je, als je nee, nooit... maar ik, ik heb nog nooit... Ik, ik, ik vind dit legendarisch als ik dit hoor. Ja. Maar ik heb nog nooit Star Wars gezien. Nee, oké. Okay, maar je kent dat beginstuk sowieso. En daar zit een tekst overheen. Nee, dan hoor je deze muziek en dan zie je ster en dan zie je langs. Dan heb je het ergens in, in, in South Park of zo gezien. Ja, dat is ja, zo ik schuin voorbij. Zo. Ja, komt, ja, ja. ja, Echt zo heel ouderwet VHS-achtig effecten. Uh, ja, effectje. precies. Ja. Dus, uh, en nou, ik was even met een tekst bezig. Maar het uh, item begint al, dus laat maar. Wil je, heb je de tekst nu? Nee, ik, ik had nog maar een heel klein stukje. Dus uh, misschien kunnen we dat straks nog even doen. Zal ik even, ik had uh, een lange tijd geleden. in een universum. Ver, ver weg. Oh nee, dit doe maar. Kom maar. Nee, maar Sorry. ik heb nog echt maar twee zinnen. Dus als we dat nou straks even doen. Nee. Oh, moet ik nu? Nee, oh, oh. nee je moest eigenlijk te zijn. Ja. Oh, oké. Okay. Uh, een lange tijd geleden, in een universum ver, ver weg, waren ooit twee knappe jonge mannen. Samengebracht door het altijd mysterieuze lot en gedreven door een gezamenlijk doel. Het redden van de wereld en alles onschuldige inwoners van slechte kwantitatieve radio sinds vandaag draait uh, Star Wars The Force Awakens in uh, de bioscopen uh, is, is wereldwijd enorm uitverkocht echt bizar hoe hard die film gaat en ook bedrijven spelen er massaal aan in uh, ja, daar heb ik net uh, voorbij komen mee, de zoutjes be with you over, <laughs> van een zoutfabrikant en Heineken die had uh, twee Heineken flesjes waar ze zo'n lightsaber ja, uit kwam, gekte, allemaal super cool en uh, jij wou net kijken of je er naartoe kon en het was allemaal straal uitverkocht in pathé. ja het is uh, echt uh, maar ik wil graag naar IMAX natuurlijk hè. dat is het grote scherm, ja. de Dark uit Rise op opgezien, toch? Ja. En is Interstellar. Ja. Dus uh, daar is ook... heel vet, is dat maar eigenlijk. Maar dat is uh, de komende week allemaal uitverkocht, joh. Dus uh, ik moet even afwachten. Ik kan ja. er gewoon eerder bij moeten zijn. Ja. Maar wij bij Steffen Stijn zouden Steffen Stijn niet zijn als we niet twee kaarten zouden te verloten ha, ha. voor de première. Ja, als je die wil winnen, dan moet je even naar huis.nl slash Stijn. en daar staat hoe je de kans op maakt. Um, maar ja, wij hebben maar zeg maar, ik heb nooit, jij hebt wel Star Wars gezien. Ja, jij je hebt hem ook, er is volgens mij bij Star Wars, volgens mij heb je dat ooit een keer verteld, een, een alternatieve volgorde. Dus ja. zeg maar, het is eerst 4, 5, 6, zo, zo zijn ze gemaakt. Ja. En daarna 1, 2, 3 en volgens mij is de ideale kijkvolgorde 4, 5, 1, 2, 3, 6 of zo. Ja, nou en de echte kennis zeggen dat je 1 gewoon normaal weg kunt laten, omdat ja. het gewoon zo'n slecht filmpje ja. is. Maar nou ben ik benieuwd, want ze gaan dat nu reboot. Het is nu ook van Disney, geloof ik. Ja. Of het nou net zo goed is als, als die laatste... Of dat, vooral dan 4, 5 en 6. Nou, de recensies zeggen dat de film... minstens net zo goed is als de originele trilogie. Dat is toch dus, wel, hè. Uh, alle ho hele hoog gespannen verwachtingen... Ja. worden grotendeels ingelost. Ja. Dus dat ben... vind ik knap, want... Uh, ja, ik denk dat er in de laatste jaren niet uh, zoveel... Uh, ...verwacht werd van een nieuwe film als Star Wars. Ja, dat denk ik ook niet. En helemaal niet, omdat die... Uh, nou ja, natuurlijk De deel, eerste trilogie was natuurlijk fantastisch. Ja. Volgens, nee, dat vinden de meeste mensen. En dan de tweede de trilogie viel dan toch een beetje Eigen tegen. Een beetje tegen ja. En dan nu met deze namen... ...J.J. Abrams als regisseur... ...hadden ja. de mensen toch heel, heel, heel hoge hoop. En uh, het schijnt ingelost worden. Dus uh, allemaal hoor, hoor. vier sterren, vier en half, vijf sterren... ...heb ik al voorbij zien komen. Van de tien? Van de tien. Ja. Nee, van de, <laughs> nee, van de vijf. Van de vijf. En, en hij is gewoon echt hoger geweest. Ja, en op de internet movie database heeft hij ook nog steeds... Een, uh, even kijken, wat is het? 9,1. Dus, dus dat het, is echt uh, Het is wel? waarschijnlijk wel een hele goede film. Ja, het is waarschijnlijk een, een hele goede film. Nou, ik, ik, ik heb dus zeg maar een <lacht> beetje ingelezen. En wil je alvast een spoiler? Nou, nou nee, dat ik, hoeft niet ik heb, een, ik heb een hele goede spoiler voor je. Nou, dat hoeft Let niet. Op. Nee, dat is echt niet nodig. Ik doe je uit, dan kan ik mijn spoiler vertellen. Let op, dit is echt bizar. Ik heb dus gehoord dat Darth Mother dat dat de moeder is van oh. Luke Skywalker. Oh!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 Dreams that we once forgot. Oh, here 'cause we're meant to, so it already, already feels like we know you. know you. Seeing stars doesn't mean you're not one. Share your ultimate light, even though you're falling. Fighters in the air, fighters the over there. Let me see your care, and it feels like right. on its globe mm. heading for the stage it gives me hope Like magic Like magic Ik uh, heb ooit nog gisteren het idee om die Roy een keer te ballen. Ojin hoorde je Magic hier bij CFM. <laughs> Niet waar. Hele leuke liefdiening. Ja, ze zijn wel lekker, maar voor de rest kunnen ze ook helemaal niks. Vind je ze wel alle drie ook lekker? Van Ojin? Nou, dat is een uitspraak waar ik even naar... naar... Ja. Zo ook Zometeen hier bij Stef en Stijn. vindt Stijn een van de drie chicks van Ojin lekker. Nee, zometeen. Oh, dat is spannend. Dat is een tease, hè? Dat is de radio. Zo. Uh, zo. Ik begin nu te snappen. Oh ja. Goed <laughs> hey, Fijn de laatste. tijd. <laughs> Zometeen meteen hier Nickelback, Far Away. Dat is het einde niet meer. En Galantis ook in my head. En Coldplay is hier. Nieuwste single, Adventure of a Lifetime. feel a thing if I give it some time But your love there's a wave washing over my mind And I still dat je in my head... En je hoorde Coldplay, Adventure of a Lifetime. Nou, Star Wars die heeft een 9,1 op IMDb, de nieuwste, The Force Awakens. Ja. Dus um, op de schaal van Star Wars, tussen 0 en 9,1... Wat geef je de bonden van O.G.N.? Behalve een piemon natuurlijk. Uh, ja, ik denk dan een, uh, een 7. Een 7. Ja, en, en jij... De blonde? Ja. Ook een 7. Ook een 7. En dan de donkere van Ojin? De donkere... Ik vind het lastig. Ik zei net ook tegen jou. De ene ziet ze er lekker uit en de andere ziet ze er... Minder lekker uit. Uh, ja. Uh, de, de donkere zou ik dan een, een 7. Ook een 7. Ik zou er een 6,5 geven. Nee, ik vind, uh, nee ik... ik vind de zwarte wel iets, klapper, iets knapper dan de blonde. Nou, ik helemaal normaal vind... niet op zwart val. Ik vind het andersom. Okay. En de laatste, de, de, de voor mij de spannendste, de ja. rooie Ik vind rooie ook het knapst. En ja. Ik geef haar een 8. Ik zou haar een 9 geven. Hoppentje. Okay. Nou, wil jij ze ook nog reten? Dat kan. Je kan mailen. Stefan zij is gmo.com. Precies. Ja, ja. dankjewel. <laughs> en, um, en je kan ook ons een rating sturen als ja. je dat wil. Oh ja, als je op de ja. webcam zit te kijken en je denkt ja. van, nou, ik vind die sappige malle makkers die wil ik wel even reten. Ja. dan kan dat ook Stefan is, is hier van Edge Oké, okay, zullen we dan een, een wedstrijdje doen? Degene die de hoogste rating. <laughs> Degene met de laagste rating die moet dan iets, iets doen. Die moet een striptease geven? Uh, nee, want jij stuurt jij dat. Nee. Degene met we. de laagste rating die wordt geroosterd door de ander. Nee, dat gaan we ook niet doen. Jawel, dat vind ik leuk. Ja, maar dan moet iemand. Nee, maar dan mag je gewoon echt uit het hoofd of mag je gewoon roepen wat je wil? Oké. Okay. Over die ander. Oké. Okay. Het mag zo beledigend zijn als maar kan. Mag ik nou ook over je vriendin praten? Nee, niet over mijn vriendin. <laughs> nee, nee, Alles nee, nee, nee. Echt, nee, op de persoon nee. af dan. Niet over mijn vriendin. Nee, je, houdt dat... je houdt je bek over mijn vriendin. Hey, als jij de lelijkste bent, dan zul je dat ook gaal, uh, gaan komen te weten. Lieve Roel, ik hoop dat je luistert. Stuur even. <laughs> <laughs> Goed, en als je toch aan het mailen bent, zometeen de CFM request. Welke plaat wil je horen? Ook stefhensteinzfm.gmail.com Tearn up van music. Ik ben dit is ZFM Garrix hier bij ZFM. Je hoort de forbidden voices in de laatste Stef en Stijn. ZFM, request. Is dit appje van jou? Yo, ik wil graag Hardwell, never, ne never Say Goodbye in de Wild Styles remix horen. App dan nu binnen negen minuten terug. En uh, dan uh, hoor je zometeen jouw plaat op de radio. Net als Prep, Summer and To The Glass en ook Francis komt eraan. Eerst gaan we eens even kijken wat voor weer het buiten wordt. Stijn Duursma, ga je dat vertellen? Ja, dat uh, ga ik nu doen. Je hebt het er niet bij, hè? Ja, uh, ja ik heb het hier gewoon voor me staan. <laughs> nee, ik had het serieus voor me staan. Vannacht is op de meeste plaatsen droog en kouder dan de graad. Of 11 wordt het niet. Dat is zo'n rare zin, maar dat maakt niet uit. Het is de laatste keer. Wat boeit het nou? ook. Nee, moet hij nou nog één keer, hè? Wat bedoel je? Volgende half uur. Ja, volgende volgende, volgende, volgende. uur. Uh, ja, morgen lent weer in de december. Wolken en zon droog en extreem weer wisselen elkaar af. Het is zacht voor de tijd van het jaar. Het wordt 12 graden op de Wadde tot 16 graden in Brabant en Limburg... Vrijdag en in het weekend veel bewolking en met overdag 11 tot 15 graden. Het blijft extreem zacht. Hoppa, dankjewel Stijn. Nog maar één keertje zo meteen. Oh jee. En nog één keer de files. De A10, dat is de enige hier in de buurt. Watergraasmeer, de Nieuwe Meer. De binnenring tussen Amsterdam Rivierenbuurt, Buitenvelder. En knooppunt de Nieuwe Meer, daar twee kilometer langzaam rijend verkeer. In zijn vertraging van vijf minuten komt door een ongeval Naar de hoogte van knooppunt de Nieuwe Meer, twee afgesloten rijstroken. Op dit moment geen flitsers. Heb je er toch geen gezien? Dan kan je melden via flitsers.nl en help je je medeweggebruiker. 106.9 Francis is hier. borrow time. Stefan Stein, de laatste uitzending door prep: Sunburn Through the Glass. En Time, Francis. Yes, goed. CFM, Request. Het idee was binnen 9 minuten iets terugsturen als we jouw verzoekje voorlazen. En uh, Teun die heeft ingestuurd: uh, Never Say Goodbye van hartwell in de Wild Styles Remix. Dus dat betekent dat we hem voor hem gaan draaien. Als laatste die quest. Dus het is ook gewoon een heel bijzonder liedje. En er heeft ook daadwerkelijk iemand gewoon twee keer gereageerd. Nou, ik ken hem. Binnen een kwartier. Ik ken hem. Ah, okay. En hij presenteert het programma op Wildfm. En hij zit nu heel kritisch met zijn notblokje zit kritiek te geven op het programma. Ja. Um, dus ik denk, ik wil hem even gemoedelijk stellen. Dus daarom gaan we even zijn plaatje draaien. Vandaar. Dus speciaal voor jou, Teun. Hardwell, Never Say Goodbye in the Wildfells Remix. CFM Request. In de Wild Styles Remix, Never Say Goodbye, aangevraagd door Teun Herder. Maakt een hartstikke leuk programma op Wild FM. Dan zoekt hij allemaal dingetjes op op Google en dan gaat hij dat voorlezen twee uur lang. Is allemaal heel erg leuk. Een keer naar luisteren elke werkdag tussen 2 en vier. Produceer jij Fem. voor? Nee, ik produceer niet voor Teun Herder. Oké. Okay. Ik loop stage bij Wild FM en ik produceer voor Ivo Pasveer. Okay. Ook een leuk programma. Oké. Okay. Dat is tussen 4 en zeven. Moeten Fem. we nog Fem. waarschuwen voordat we net het programma beginnen dat er ook reclame in kan ja, voorkomen? Zo'n product placement ja, uh, momentje. Goed, over product placement gesproken. Dit is een, uh, een mondharmonica van drie. 3 euro bij de Topshop. En als je zegt dat je van ons komt, dan krijg je nog een euro korting ook. Het is allemaal hartstikke leuk. En um, we spelen. Ra, ra, ra. Wat speel ik op mijn mondharmonica? En ik heb weer mijn mondharmonica bij me. Ik heb een hele week geoefend op een liedje. Ja. En de vraag is, welke hit is dit? Mag ik alvast een hint geven? Nee, flikker op. Ik ga je nu uitzetten. <laughs> ik ga hem spelen. Komt-ie. Ben je er klaar voor? Dat is hem voor deze week. Heb je enig idee? Je kan het Absolute laten weten. Absoluut niet raden. stef-stijns. @gmail.com. Moet ik hem nog een keer doen? We ja, gaan het toch niet raden. Dit is echt belachelijk. Waarom jij denkt dat mensen daar dat <lacht> nummer in zitten. Ik oefen hier een hele week op. Ja, nou, dan moet je nog meer oefenen of gewoon het hele programma schrappen. Dan ja, maar wacht, dat, dat gaan we ook doen, we doen <lacht> voor de volgende week. Ik speel hem nog één keer. Eigenlijk. Nee, echt niet. Heb je dat enig idee? stevensteinzm at Het zou echt een unicum zijn als iemand als er ook mee in de buurt hem... kwam. Ik ga gewoon zelf... de Ik nee, ga gewoon... gewoon doen dat ze de muziekstijl moeten raden. Dat al genoeg is. Want ja. dat gaan ze ook niet doen. Waar loop jij op als je naar boven gaat? Schoenen. Ja, ja. maar waar loop je op? Trap? Ja, dit is trap muziek. Ah, okay. Oh oké. Dat was een leuke hint. Ja, nee. ja. stevensteinzm at gmail.com Zometeen gaan we die track ook draaien. En nu Aurora voor je. Half de wereld weg. I would like to leave this city. This old town don't smell too pretty, and I can feel the warning signs running around my mind. And when I leave this island, I book myself into a soul asylum. I can feel the warning signs running around my mind. So here I go. I'm still scratching around in the same old hole. My body feels young, but my mind is very old. So, what do you say? You can't. Give me the dreams that are mine anyway You're half the world away You're half the world away And when I leave this planet You know I'd stay but I just can't stand it And I can feel the warmth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 the dreams that I'm... Als het niet emotioneel wordt over een uurtje bij een afscheid... dan uh, hebben we het hier in ieder geval gehad. Wat een ongelooflijk mooi liedje hoorde je hier bij Stef en Stijn ZFM. Arara, help the world away. Goed, tijd voor de uitslag. Ik denk dat je heel benieuwd bent welke track ik net op mijn mondharmonica heb gespeeld. En uh, om het een beetje te verduidelijken, dat schijnt nodig te zijn... Uh, doe, ik hem, doe ik hem met de intro, dus dan hoor je het gewoon. Luister goed. Hij ken maar toch Yellow Club. Yeah. van Major Laser bij ZFM. Je hoorde Light It Up. En daarvoor hoorde je de Yellow claw, Till It Hurts. In de radaravond speel ik op mijn mond Monica. Ja. En waar zou dat liedje over gaan? Till It Hurts. Ja, ik denk over uh, Pijn... uh, anale seks. Nee, het gaat in die videoclip. Ik heb die videoclip gezien. Het slaat op die videoclip. Wat, Want, wat, wat gebeurt er in die videoclip Die Eden die, die gaat naar een, naar een pompstation... En dan gaat ze dingen... Oh, anaal, pompstation leuk. Die gaat naar een tankstation. En daar gaat ze iets kopen. En die gast van Yellowclaw ook. En die, die, komt, die, die ziet haar dan... en die ziet meteen een hele leven voor zich... dat ze samen zijn. En je ziet in haar ogen dat ze precies hetzelfde denkt. Dus die, die chemie is er gewoon heel erg. En dan zie je ook dat ze een kind krijgen. Dat ze gaan trouwen. Dat happy ever after. En dan vervolgens dan, dan gaat zij weer naar buiten... als ze wat gekocht heeft. En dan ziet hij dat zij in de auto stapt bij een andere gast. En daardoor doet het pijn... till it hurts. Daar gaat het over. Een bezoekje het aan het, het tankstation. Het. Over pijn ongesproken, gesproken, dat uh, deed het vast... toen zijn Ferrari naar de kloter werd gereden. Maar eh, hij maakt een gave track en hij verdient hem zo weer terug. Het je hoort is. hem nu hier bij CFM... effort Jack Summerfink.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 my heart it was just a summer thing. That it was just a summer thing. Just wanna go, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, damn. Cause you're so you're so pretty. FM Afrojack Summer Thing en we werken toe naar het laatste deel van Steffens. Tantantant. ZFM wens jullie allemaal fijne dagen en een.